Dik ter Haar, met het NOS-journaal. In het gekapste Afgelopen nacht werden een man en een vrouw uit Zuid-Korea ongediert uit hun hut bevrijd. En vanochtend lokaliseerde de brandweer een Italiaan. Hij is vermoedelijk zijn been gebroken. De brandweer heeft hem nog niet kunnen bevrijden. Drie mensen zijn bij het ongeluk om het leven gekomen en er worden nog steeds zo'n 40 mensen vermist.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 Iran waarschuwt zijn buurlanden dat ze hun olieproductie niet moeten verhogen als Amerika de Iraanse olie-export treft met sancties. De VS besloot vorige maand tot nieuwe strafmaatregelen omdat Iran zou doorgaan met het ontwikkelen van kernwapens. Banken die zaken doen met de Iraanse centrale bank worden gestraft. Daarmee wordt indirect de Iraanse olie-industrie getroffen omdat die grotendeels wordt gefinancierd door de centrale bank.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 Il je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet je jour de chance Qui Weet le ciel au creux de leur main. Comme on cueille la providence Refusant de penser au Het is een roman, is een histoire.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 C'est une romance Dit is ZFN. Yes. Yes.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 ZANG We'll It's Christmas. Hip van ZFM MUZIEK